20 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. Met. Met nu Zandvoort op zaterdag. Het, nog zo goed, hè? het was 1983 en toen kwam dit uh, plaatje uit van uh, TCC. En viel de laf als eerste in de derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag gedraaid. ZFM. voor Zandvoort en de regio. En ondertussen ben ik nog steeds uh, met uh, de Oomstee-courant uh, bezig. En uh, valt mij weer een artikel op: Harry in de Kroeg. Oh. Ja, het gaat om, uh, om iemand die in de Kroeg is geweest en er stond een amateur DJ plaatjes te draaien uit de jaren 60. Volume knop op 10 plus. 10 plus. Ja, dat is hard hoor. Oké, okay. dat is heel hard. En uh, ja, nou ja, dus uh, die joegen een uh, aantal mensen weg uit de kroeg. Want uh, ja, die kwamen gewoon rustig even biertje drinken. Een beetje babbelen ja. met elkaar. Die mensen heb je en ook. In één keer krijgen ze die herrie om hun uh, oren. Ja. Nou, het is toch wat, hè? Nou, laten we het laatste uur gelijk even goed beginnen. En dan beginnen we gelijk even met de evenementenagenda. Uh, want u kunt vandaag vanaf 4 uur. Dus ze zijn, als het goed is, al een kleine 10 minuten aan het spelen. Genieten van jazz en wel van het mainstream jazz combo En dat is uh, die spelen momenteel bij Riche aan zee vanaf 4 uur. Morgen, ja, dan de aftrap voor het optreden van het muziekpaviljoen. En dat, even kijken, dat, is, uh, dat wordt de, de eerste keer geregeld door Jazzup. En Jazzup staat voor een middag. Complete jazzgekte. Die wordt aangevuld met spitterende saxofoon-solo's van de jongste Telg. Thomas Streutgers. De vijf doorgewinterde muzikanten hebben een ruime ervaring in de meest uiteenlopende muziekstijlen. En dat kunt u van gratis van gaan genieten vanaf uh, even kijken, half twee tot vier uur. Nou, dan krijgen we natuurlijk 4 en 5 mei. Nou, Voor, de, voor die agenda verwijs ik u even naar de speciale brief. Die ja, de, de krant. Daar staat het in. En het speciaal bulletin waar ook Koninginne dag in was opgenomen. Daar staat precies in wat er allemaal gaat gebeuren. Dus wat dat betreft, we zijn helemaal bij. Oké, okay, nou neem jij de telefoon op en dan uh, draai ik uh, Casey en de Sunshine Beds. <laughs>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 I spent ages giving head Then I remember all the nice things that you've ja die andere plaat van uh, Lily Allen die mag ik nou draaien van mijn collega Albert Vos. dus uh, namen nou, dan houden we het maar op deze Yo, de Lily Allen Doe je en, je en, God God, oh nee niet dat FM. voor Zandvoort en de regio snel over naar Joepenis voor de slot van de wedstrijd van vandaag Joop. ja inderdaad Rob de dying seconds van deze wedstrijd van de laatste wedstrijd de reguliere wedstrijd van het seizoen en het zit er zomaar in dat uh, Kennemeland nu ook dus die uh, na-competitie gaat halen. En wie daar heel erg bij mee zijn, dat zijn de spelers van Haarlem. Want die gaan uh, eigenlijk min of meer Kennemeland overnemen. Uh, om uh, toch maar weer zo hoog mogelijk te kunnen starten. En dat zou dan zomaar in de eerste klasse kunnen zijn. Goed, zo gaat nu in een aanval. Behoorlijk aanval zelfs, maar wordt weer gestuurd door de verdediging van Kennemeland. En, en laat ik zelf zeggen, ik zit eigenlijk aan een heel slechte wedstrijd te kijken. Kennemans staat er wel 2-0 voor, maar kunnen ook geen vijf meer maken. Helemaal niks. En het is een beetje zoetsappig. Sandvoorten überhaupt niet. Dat, dat hangt een beetje meer, min of meer los aan elkaar. En dat kan ook echt helemaal niks doen. Nu weer een aanval van Kennemans voor Sandvoort. gezien zien over de linkerkant van het veld wordt teruggespeeld. En het is allemaal, ja, ja, ja. Het, het, ze geloven het allemaal wel. En het, het, je, je kan het merken, competities afgelopen. ...Kennemeland is er gewoon doorheen. Schot van Kennemeland gestopt door Boy de, Boy de die toch uh, 5, 6 een behoorlijke kansen van Kennemeland om zeep heeft geholpen. En wat gaat er gebeuren? Er gaat uh, gewisseld worden bij Kennemeland. Goed, ik wil er nog wel even op wachten. Maar we kunnen ook zomaar zeggen, jongens... ...deze wedstrijd is gewoon uh, voor Kennemeland in de knip. Kennemeland gaat de derde, als derde door naar de nacompetitie. En uh, Zandvoort, dat, uh, dat heeft natuurlijk al die na gehaald. Dat had ik al eerder gezegd in deze uitzending. En uh, ja... Het is gewoon een einde oefening voor dit, de, deze competitie. Seizoen 2009-2010 is afgelopen. Soms we gaan nog een keertje proberen. Oh, wat gaat er nou weer gebeuren. Schijzer de fluit. Oh, had de administratie nog niet in orde voor die wissel. En Boy de Vett moet opnieuw de bal in het spel gaan brengen. En dat gaat hij natuurlijk ook doen richting Bas Calus. Nee, Bas Lemans moet ik zeggen natuurlijk. Lemans aan de rechterkant van het veld. Speelt daar helemaal gewoon simpel in de voeten van een van de Kindermelanders. En krijgt nog gewoon ook weer terug. <laughs> het is gewoon een klein beetje lachwekkend hier. En daar gaat Patrick van der Hoort. Van de, aan de rechterkant van de veld. Speelt daar Maurice Mol aan. Mol. Die staat in de spits. Geeft die bal voor. Veel te ver over uh, Michel de Haan heen. Die helemaal niks heeft kunnen doen vandaag. Maar het is toch daar uh, Remco Rondé. De, de Rondé die daar die bal kan pakken. Probeert daar een man te passeren. Lukt niet echt helemaal. En dan gaat inderdaad. Die schuistert vooruit voor een vrije schop. Dat is ook helemaal terecht. Op de hoek van het 16 meter gebied. Werd hij aan zijn shirt getrokken. Probeert er langs te komen. Dat lukt. Niet. en dan gaat de scheidsrechter twee, drie seconden later gaat hij toch fluiten voor een overtreding, helemaal terecht en Naatjeberg gaat zich daarmee bemoeien. Berg die uh, moet even wachten tot uh, de enige verdediger die in een muur staat, dus een eenmans muurtje, op, op afstand is en dan gaat die bal komen naar een signaal van die scheidsrechter en daar is het inderdaad het signaal. De bal komt daar hoog in de doelmond en die gaat er even, nee die gaat er net en die gaat ongelooflijk, ja het is een doelpunt, het is een doelpunt. En ik eh, vraag me af wie hem gemaakt heeft. Ik heb geen flauw idee. Het zou zomaar Michel de Haan kunnen zijn. Maar het zou ook Sven vanis kunnen zijn. Ik weet het niet. Sanford maakt in ieder geval nog 2-1 hier. Uh, dat, uh, echt in de dying seconds van deze wedstrijd. Nogmaals, geen idee. Dat hoor ik straks wel. En uh, ja, als jullie het willen weten, dan zal ik straks hem wel even inbellen. Ik, maar we waren twee mannen heel dicht bij die bal. Om die bal erin te tikken. En dat is ook gebeurd uiteindelijk. De Kennemeland mag nog één keertje aftrappen vanaf de middenstip. En dat doet het naar achteren toe. De berg erbij. Uh, daar ook weer. Uh, Sven van Essen uh, probeert daar te verdedigen. En de, de, de Kennemeland heeft het nu toch een beetje moeilijk gekregen ineens. Zandvoort geeft veel druk. Maar niet druk genoeg om die bal toch niet uh, in, in balbezit te kunnen krijgen. Dan wordt gevlacht en gefloten voor buitenspel. Is het was een hele goede call van uh, de, de grensrichter. En er gaat iets gebeuren. Er gaat iemand een gele kaart krijgen. Uh, even kijken wie dat zou kunnen zijn. Ik denk eentje van Kennenblom. Wegens aanmerkingen op de leiding. Het was inderdaad gewoon een metertje of anderhalf spel. En daar was men het niet mee eens. Uh, de scheidsrechter moet we even die kaart noteren. En dan mag Zandvoort die bal weer in het spel gaan brengen. Dat doet Martijn Paap. Paap die uh, daar uh, probeert uh, Patrick van Oort te bereiken. Van Oort die gaat een hakje geven naar Sven Finnes. Sven Fines koppelt naar uh, Max Aardenwerk. Aardijk, aan de linkerkant van het veld. Geef een, een diepe paas in de diepte. Een lage paas, moet ik zeggen, in de diepte. En, maar dat was heel simpel om te pakken voor de keeper van Kennenballand. Die het uh, eigenlijk de hele wedstrijd niet zo moeilijk heeft gehad. En maakt zichzelf nu weer uh, een beetje wel en geeft zich in de problemen. En dat is het eindsing De competitie zit erop. Zandvoort verlies de laatste wedstrijd van Kennenballand met 2-1. En ik, uh, nogmaals, ik weet niet wie dat uh, doelpunt met verstand heeft gemaakt. Ik ga het straks horen. Dit was het. We komen via CFM nog uiteraard met de nacompetitie terug van zowel de zaterdag 1 als de zaterdag 2. Want alle twee de teams mogen promotiewedstrijden gaan spelen. Zaterdag 2 voor de reservehoofdklasse. En de zaterdag 1 voor een plaats in de eerste klasse van West Nou, dat is Dit toch een... Mooi nieuws. Terug naar de. Naar, naar de... Na de studio. Ja, Joop. Na de studio, jij, jij weer terug naar uh, Zandvoort. was ze uh, dadelijk, dan uh, moeten we gaan, uh, gaan foto uh, maken. Ik weet er alles van. Fo foto maken. En even vraag je nog, ben jij een beetje goed in uh, photoshoppen of niet? Hoezo? Nou hoezo? Albert Jan komt ook op de foto en die liet nee, die, taak, die, een grote witte die liet net een ballon zien jongen, hè. Dat je helemaal akelig van. Goed, dit was zaden. Dit die, was hier Die, die moeten wel vanaf. Hey Jan, dankjewel. Goed jongens. Hoi Frans. Get bass box in the software, flash the message Something's out there floating in the summer sky ninety Daar had je Amy weer, daar had je Amy dat een weer, meer. Winehouse. Maar wat, had Rehab al van haar gedraaid? Rehab, nou, dan moeten we ook niet achterblijven natuurlijk. Nee. Om Rehab opnieuw te draaien, dat zou ik weer niet zo snel natuurlijk. Nee. En schiet ook weer niks meer op. Doe je goed. Vandaar Valerie. Jee. Doe je goed. Helemaal goed. Wat heb je voor ons, Albertje? Ja. Uh, we gaan even naar het bioscoopprogramma van Circus Zandvoort en wel het programma van week 18. En dan hebben we het over... Uh... De Even kijken, de bioscoopprogramma Cinema's Antwoord van Speelweek 18, donderdag 29 tot en met, uh, april tot en met woensdag 5 mei 2010 uiteraard. Allereerst, hoe tem je een draak? Nederlands gesproken, een animatiefilm waarin een jonge viking zijn verstand in plaats van brute kracht gebruikt om een draak te temmen en zo een ware held wordt. Ook Nederlands gesproken is Vicky de Viking. Het is een live-action avonturenfilm gebaseerd op de tekenfilmserie Vicky de Viking. Over een kleine maar slimme viking die overal een oplossing voor weet. Nieuw, Remember Me. Een romantische drama waarin een getroebleerde, ja dat is een moeilijk woord, Robert Patterson een relatie krijgt met de dochter van de agent die hem mishandelde. Wegens succes geprolongeerd natuurlijk de gelukkige huisvrouw... verfilming van de debuutroman van Helen van Rooyen met Caris van Houten als een huisvrouw die na haar bevalling vecht voor zichzelf. En in de filmclub voor Simon van Kolm, The Last Station. Een historisch drama over het leven van de Russische schrijver Leo Tolstoy. Voor aanvangstijden verwijzen we u of naar de Zandvoortse krant... of u gaat even naar www.circussandvoort.nl. En daar is altijd wel wat te zien, toch? Zeker weten. Dat dacht ik ook. Waar ook wat uh, te zien was, was uh, gisteren op uh, Koninnedag. Yeah. Wat een feest aan de Halterstraat uh, met, uh, met die podia, met, uh, met muziek. Geweldig kerkplein, het was overal gewoon feest. Voor, uh, voor Anders en uh, Café 4 en de Albatros uh, stond onder meer uh, Mariette, bekend van de band Helder. Okay. En die gaan helemaal doorbreken met de single Laat Me Los, Laat Me Leven. En Mariette zong dat nummer gisteren helemaal live op dat podium. En dat deed ze weer uh, oppermachtig prachtig. Oké. Okay. Ja, we gaan er even naar luisteren. De single... Uh, nee, dit is niet een goede. <laughs> Wacht even hoor. <laughs> uh, uh, even kijken. Gaat die zo werken? Hmm. Ja, techniek hè. Zoek... Te nee. Techniek, nee. techniek, techniek, techniek. <laughs> er staan meerdere nummers van Helder in die gestanten. Ja, ja, daarom. daarom Dus uh, ik zit even te kijken hoe ik dat uh, af moet spelen. Volgens mij zo, maar uh, hij doet het niet. Nou. Hij doet het niet. Hij wil het niet doen. Blijf oefenen? Ja, daar komt hij aan. Oké. Okay. Ja, gelukkig. Uh. Nou. Als Daan eraan komt, dan is het meteen opgelost. <laughs> Hier is de band Helder. Laat me leven. Het als ik in jou kan zingen. Dat heeft ze gisteren wel bewezen aan de Altestraat op het podium oh, voor uh, bomvol, de ja, cafés. Bommetje vol en hartstikke gezellig. De band Helder die heeft hem uitgebracht. Laat me los, laat me leven. Nou, we hebben wel zin in een feestje, dacht ik zo. Eerst werk overleggen. Disco Classics Party, lijkt jou dat wat of Prima. niet? Heel nou, goed. Gaan we daar toch even alvast voor in de stemming komen? Met de single van de Tramps. van die snuiters raken. Laat mij maar gaan, dan kunnen we beginnen. Om met z'n allen lekker te springen. Niet blijven zitten, op gaan pitten, kom gaan zwingen. John, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan lekker swingen en lekker zingen en lekker gek doen. Dat ja, is we gisteren al gedaan, toch? Ja, gooi je haar los en uh, ga er tegenaan met de uh, Sugar Lee Hooper. Ja, toch ja. had ze leuke platen, zo zei ja. ze. Maar ze kon ook heel goed uh, echt jazz zingen. We worden nee. lekker swingen. Helaas te vroeg overleden. Ja, er zit een beetje Jessie uh, geluid in. Maar ze Dat kon klopt. echt goede jazz nummers in. Goed, even een, een vooraankondiging. En dat, betreft, dat is dan voor de luisteraars die het golfspel eigen zijn. Op vrijdag 25 juni uh, zal wederom het, de, de serie de 12e klap van de molen golftoernooi worden georganiseerd. Het inschrijfgeld geld betaalt, betraagt 80 euro. Dat is inclusief green fee, twee consumptiebonnen op Spaarnwoude. Vier, vier consumptiebonnen in het gemeenschapshuis en een koud buffet of barbecue. Informatie uh, uh, en kunt u inwinnen bij uh, App van de Molen uiteraard. En zijn e-mailadres is aj.molen.apenstaatje.kasema.nl. Aj.molen.apenstaatje met dubbel o. Het wederom al twaalfde in de reeks, hè? Oké, okay, en het is een mooi toernooi, hè, van ja. de mensen die daar meegedaan gedaan hebben en, gewoon. En gewoon leuk om mee te doen. Is, is, is zo vol, dus ik zou zeggen uh, golfvrienden. Wees er snel bij. Wees er snel bij. Vol is vol, toch? Juist. Hier is doe maar en smor verliefd. Deze plaats ken jij nog wel. Ja. Aha. We niet wie ons eet. Aha. Oh. Ah. <touw> een Dank u. Wel. Nou, je wilt niet geloven, maar Joop van Ness, uh, even uh, onze razende reporter, nog verslaggever... Sonnet uh, nog op het voetbal, voetbalveld ja. en nu al in de studio. Ja, zo, lekker rap, er, hè? Bij en zo, weer in de studio, Joop. Ja, helemaal snel terug. Ja, want ik wilde eventjes iets doorgeven over dat laatste doelpunt van Zandvoort van de co reguliere competitie. Ja, ja Er waren er nou drie Zandvoorters bij betrokken. Nigel Berg, Sven van Ness en Michel de Haan. En het werd een eigen doelpunt uiteindelijk. <laughs> Echt waar? Volgens Wie gaat hem scoren? Volgens nou, Berg was het, het een eigen doelpunt. Die heb ik een gesproken. Ik heb Sven niet meer kunnen spreken en Michel ook niet. Die waren al uh, in de kleedkamer. Maar uh, het, het schijnt dus een, een, doelpunt van, uh, een eigen doelpunt van te zijn. Uh, te zijn geweest. Maar even voor, formeel, als ik het goed begrijp, Stel dat Kennermanland vandaag had verloren. Hadden zij dan ook na competitie kunnen spelen? Dat ligt er helemaal aan dat, uh, wat Overbos had gedaan. Want Overbos, als Overbos ja. met iets met 9-0 gewonnen had, thuis van Kastlikum, dan was Overbos doorgegaan. Dus het uh, uh, kennenland had de grootste kans om uh, alsnog die, uh, die derde plaats in de na-competitie uh, op te kunnen eisen. Oké, okay, dus die gaan ook na-competitie in. Maar dat begint al gelijk volgende week? Of? Ik denk het wel. Er ja. komen dus uh, een, een halve competitie dus, ja. en dan de winnaars gaan de kruisen tegen de andere tweede klasse, tweede klasse B. ja. En de winnaar daarvan die gaat uh, in twee wedstrijden uitmaken uh, tegen de degendant uit de eerste klasse, wie uh, of kan blijven in de eerste klasse of naar de eerste klasse gaat. Okay, dus dus kijk... als je jij, als jij gewoon uh, nu vanaf nu vijf of zes wedstrijden wint, dan uh, ben je eerste klasse. Oké, okay, nou, dat, dat wordt nog zware dobber voor uh, de heer Keur en zijn zonen. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar het oh, nee. is uh, de tweede keer overigens dat Zandvoort uh, de competitie haalt voor een plaats in de eerste klasse. Uh, de eerste keer, uh, dan, toen werden, waren ze nog vrij ver. Uh, in, in, ...in de laatste wedstrijd... ...maar die werd twee keer verloren van de degradant... Uh, ...want Zandvoort uh, geen, geen, geen schijve kans meer natuurlijk... ...en die bleven toen in... Ik, ...ik weet begotten meer wie dat was... ...want dat is alweer nou, een jaar of vier geleden... Dat ...is ook niet heel interessant... ...maar Zandvoort, het, het, en dat is wel interessant... ...mag nu een nakompetitie spelen voor een plaats in die eerste klasse... Ja. ...ik moet wel zeggen... ...de eerste klasse zal vanaf volgend jaar... ...niet meer de eerste klasse zijn die het nu is... ...want uh, de drie besten zijn sowieso naar de topplasse gegaan... Ja. En er gaat er maar eentje uit qua degradant. En dus, er is een kleine verzwakking opgetreden, in mijn ogen, ja, ja, ja. In, de, in de eerste klasse. Okay. Goed, dat was uh, voor zover wat ik wilde zeggen. Bedankt en uh, uh, uh, hou de Stantwoordse Courant in de gaten wat betreft uh, de wedstrijden en de nacompetitie. Daar ja. zullen we uiteraard uh, veel aandacht aan gaan besteden. Er zullen we een paar hier gespeeld worden en een paar uit. En, uh, ja, laten Jij we Stantwoordse Zand kom naar die uitwedstrijden, want ze zijn gewoon heel erg belangrijk. Oké, okay. Spanning al om. Joop, hartstikke dus, bedankt voor deze update. Na competitie, daardoor hebben we nog uh, voetbal uh, op de radio. En ja. binnenkort het uh, Hotse Knots Begonia voetbaltoernooi. Ja, Wanneer is dat uh, Joop? Uh, met mijn, in mijn weten uh, 15 en 16 mei. Oh, dat gaat weer een feest worden. Jawel. <laughs> er zijn weer 22 <laughs> ploegen die het uh, uh, Hotsknots Knots Begonia voetbal hoog in het vaandel hebben staan. Oké, okay, ja, helemaal goed. En dat staat uh, trouwens, het is, het is trouwens een woord uit uh, Dikke van Dalen. Het is... Uh, het betekent eigenlijk voetballers die niet echt bepaald technisch vaardig zijn... Oké, okay, maar een hoop gezelligheid. Muzikaal omlijsting. Ja, onze bekende, onze eigen presentator van het programma Viniel, Ruud Jan, Jansen. Die gaat maar daar Ook, spelen. ook uh, uh, wordt er door uh, DJ Wim Wil het eentanden gedaan daar. Dat okay. is ontzettend gezellig, jongens. Oké, okay. en natuurlijk gaan wij dat ook volgen van, vanuit de studio met live verslaggevingen. Oh ja, zal ik wel weer moeten doen, zou Ik was jo, wel bang hartstikke voor Hartstikke bedankt. <laughs> Geweldig. Wat dacht jij gedaan. dan? <laughs> hey, Job, dankjewel. En uh, heb jij nog een ander sportsberichtje, Albertje? Nou, ik kan nog even dat wordt nog even kwijt. Het gaat over de Formule 1 en niet zozeer over de auto's, dan wel over de banden. De Italiaanse banden van het Pirelli wil terug in de Formule 1. En vanaf volgend seizoen de exclusieve bandenleverancier voor alle teams zijn. We komen spoedig met een technische en commercieel aanbod, luidt een verklaring van Pirelli. Dus Pirelli weer terug in de Formule 1 volgend jaar. Kijk, dat zijn uh, goed... Oh, oh, wou je wat zeggen, Jo? Ja, ik wil graag... <lacht> eh, eh, Albert-Jan, jij weet heel veel van, van die racerij... Um, wie bepaalt nou of er iemand exclusief banden uh, leverancier maar zijn? Is dat geld of is dat... Uh, uiteindelijk is het geld. Ja. Uiteindelijk Ze zullen dat... daar behoorlijk voor moeten betalen. Dat kost een heleboel geld, ja. ja. Dat, is, dat is er bang voor. Oké, okay, dankjewel. Oké. Okay. Hier is Anyplace, Anywhere, Anytime. Nena en Kimbraat natuurlijk. <middels> van van is het een eigen doelpunt? zit er maar te denken, wie van, wie wie van, van de drie? drie van SV Sofort heeft gescoord? Nee, eigen doelpunt voor Kennemelands. Uiteindelijk wel verloren natuurlijk met, uh, met 2-1. 2-1, ja. Nou ja, maakt niet uit. We hebben de na-competitie te pakken. En daar gaat het om. Dat is ook de bedoeling. En wat krijgen we straks na uh, de klok van vijf uur, uh, Rob? Dan hebben we de heren uh, van uh, Entertainment for Users staan alweer weer te trappelen in de studio om uh, ja. te beginnen. En hebben jij een goed. Vandaag uh, in de uitzending. Juist. Ed Celia Rombly. Nou, klasse, jongens. Helemaal goed. Jullie halen de sterren wel in huis. Wat voor vragen gaan jullie stellen eigenlijk? Aan zo'n bekende dame? Wat is het wat uh, van de... Oh. Van, de, gevoelig van het uh, mooie liedje wat uh, geen uh, kopie is van een ander liedje ja. bedoel je. Ja, ja? oké. Okay. <laughs> Helemaal goed. Zo dadelijk dus uh, Entertainment for You na vijf uur bij CFM. Nou, en voor ons zit het er weer op. Ja, wij, vandaag. Zijn, wij zijn er morgen weer. Ook dan weer tussen ja. twee en vijf. En dat is geen en verspreking. Het oh, nee, is geen zondag, verspreking. In zondag in Kennemeland. <laughs> zondag in Kennemeland. Wij ongeveer weer invallen. Dus uh, Rob, wij zien elkaar morgen weer. Ja, en jij bent de woensdag ook weer natuurlijk. En jij ook weer natuurlijk. Maar, Altijd maar, dus, ook tussen bij. acht en elf. En dan gaan we Radio Oranje doen. Van 8 tot 11 live op CFM. We gaan gewoon door. Prettig weekend. En bedankt voor het luisteren. Hier is de laatste plaats. Some things in life are bad. They can really make you made. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. That grumble. Give a whistle. And this help things turn out for the best. And. I...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 Maiel Hageman met het NOS Journaal. In het zuiden van Zweden is vorige week een Nederlandse melkveehouder mishandeld. Vijf gemaskerde mannen overvielen de man van 43 op zijn bedrijf in de provincie Skåne. Hij raakte licht gewond. Zijn vrouw was kort daarvoor telefonisch bedreigd... waarbij de anonieme beller zich onvriendelijk uitliet over buitenlanders. Dat gebeurde enkele dagen nadat de vrouw als eerste buitenlandse was gekozen... in het bestuur van de regionale zuivelcoöperatie. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft op Koninginnedag veel onhygiënische toestanden aangetroffen. Met twee van de vijf geïnspecteerde kraampjes werd een waarschuwing gegeven of een boete uitgedeeld. De VWA spreekt zelf van een hoog aantal overtredingen. Voor het eerst maakten de inspecteurs in alle steden eerst een selectie van vieze kramen of kramen zonder koeling. Verkopers bij wie alles in orde leek werden overgeslagen. In Rotterdam heeft de politie 10 tot 15 demonstranten opgepakt bij een 1 mei demonstratie. Die demonstratie was georganiseerd door enkele marxistisch-leninistische groepen. De betogers weigerden de stokken die ze bij zich hadden in te leveren. Daarop verbood de politie de demonstratie en begon de betogers uiteen te drijven. Daarbij werd de politie te paard ingezet en ook honden. Bij 1 mei manifestaties in Griekenland is het tot ongeregeldheden gekomen. In Athene en de Noord-Griekse stad Thessaloniki gebruikte de politie traangas om de demonstranten uiteen te jagen. In Athene vielen betogers een hotel aan In Thessaloniki waren banken en winkels het doelwit. Grieken grijpen de dag van de arbeid aan om te protesteren tegen de aangekondigde bezuinigingen. De marechaussee heeft op Schiphol 22 verdachten aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Het gaat er waarschijnlijk om een internationale bende. De verdachten komen uit Nederland, Franschiana en Colombia. In verschillende woningen in Nederland zijn onder meer wapens, valse reisdocumenten en luxe goederen gevonden. De marechaussee deed sinds vorig jaar onderzoek naar de groep na een aantal tips. Het weer vanuit het westen opklaringen, vannacht opnieuw regen. Morgen bewolkt en regenachtig, het wordt 9 graden.